...zijn geschorst. Twee van hen mogen de opleiding niet afmaken. Het weer vrijwel overal zon. Alleen in het uiterste noorden en op de wadden is het bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Morgen vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Dit was het en NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... ...op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege lekker!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 Zo, welkom terug bij het tweede deel van de vinyljaren... op deze prachtige tweede maartdag van de Provinciale Statenverkiezingen. Provinciale Statenverkiezingen. En jongens, gaan nou stemmen, want het is zo belangrijk. <lacht> ja, ik bedoel, ik snap echt niet dat die mensen zo blasé zijn... dat ze dat niet doen. De provincie is een van de belangrijkste organen in, in, uh, in, in het... Uh, uh, dichtbij, veel dichter dan bij dan een Tweede Kamer. En uh, daarbij moet je natuurlijk ook niet vergeten dat... Uh, de Eerste Kamer uh, ook gekozen wordt uit leden van de provinciale staten van de twaalf provincies. Dus het is gewoon wel belangrijk. Het gaat, het gaat toch wel ergens over. Dus uh, kop, niet zo lui en uh, pak je stempas en ga stemmen. Zo. En degene die het niet doen, die krijgen billenkoek. Mee eens? Ja, toch? Ja. Nee, ja. Okay. ik heb ook nog niet gestemd hoor. Uh, moet je wel doen, anders krijg je ook billenkoek. <laughs> Ja, dan ga ik zeker weten stemmen. Ligt eraan voor wie? Van jou, dan ga ik zeker weten stemmen. Nee, ja, en ik sla hard hoor. <laughs> ja. Oké, okay, nou, um, dat is nu mooi geweest. Jimmy Cliff dus met Wild World, een compositie van Cat Stevens. En uh, Jimmy Cliff had hier een hele grote hit mee. We gaan uh, lekker door naar de Dolly Dots. en um, um, Van de LP Take Six, om precies te zijn. Een nummer uh, gearrangeerd door uh, Peter Scheun. Begaafde, zeer begaafde toetsenist en annonceur. Uh, die onder andere ook betrokken was in de tijd bij Batida. Hebben we al eerder wat uh, van gedraaid uh, in dit programma. En uh, die hebben dan. Peter Sjöni heeft een oude hit van Manfred Man, for Man uh, bij de kop gepakt. Uh, en heeft daar gewoon iets heel eigens van gemaakt. Een ontzettend leuk nog steeds een, eigenlijk een leukere versie dan dus laten we zeggen het origineel. Nou hier komt hij de Dolly Dots met Dua Didi Didi Didi Didi Didi Hij moet op 33 beste man. Haha, geintje kijk of je lid was. Maakte het arrangement voor de Dolly Dots En ik vind het, het, het zo'n een een lekkere, lekkere uitvoering. Er, er gebeurt van alles in zo. Dat is wel leuk. Ja? Ik ken hem in een andere versie. Oh. Maar dit die, die is uit de jaren negentig. Dus dat oh. was met de, de mols en de dokters en weet ik wat allemaal. Maar heel ja. grappig is het in ieder geval. Allemaal cartoon, De cartoons, hè? Dat was hem. Oh, Oké. Okay. Dat is dus, leuk. Goed zo. Nou, oké. Okay. Dit, uh, dit waren in ieder geval de Dolly Dots. Met uh, Do What Diddy Diddy. Een oude hit overigens van Manfred Mann uit 1965 uh, daaromtrend. Goed, we gaan door met Tom Parker. En. Uh, of toen nee, we gaan door met Koem Laude. Uh, het volgende nummer, uh, daar heeft Tom Parker uh, niet aan meegedaan. Dit is een uh, stuk van Johan Sebastian Bach. En. Uh, daar hebben we uh, toch wel uh, wat herinneringen aan, eigenlijk. Want. Dit uh, stuk, dat kan ik me herinneren... Dat Dames en heren, nou komt het levensverhaal van Ruud Jongsen. Helemaal niet. <lacht> ik wou even iets serieus vertellen. <lacht> dit, uh, dit stuk werd onder andere ook gespeeld op uh, de bruiloft van Rick van der Linden met zijn uh, tweede vrouw Ines. En uh, dat, was, dat was eigenlijk wel mooi. Rick zat op zijn eigen bruiloft in de kerk achter het orgel en Ines die stond voor in de kerk. En um, die, um, hij begon het te spelen. En zij liep dus zingend door de kerk. En zo ontmoetten ze elkaar ergens. En dat was wel een, ja, dat was wel een indrukwekkende, uh, indrukwekkende toestand. Um, het is, uh, de vioolsolo wordt hier uh, gespeeld door Charlotte Bon. Uh, bon? Bon? Oh nee, Bon. Charlotte Bon die speelt dus de vioolsolo. Ik heb het, zo, het stuk zelf een keer uh, uitgevoerd met Maria Eldering. Dat was heel leuk in de, in de grote kerk in Beverwijk. Uh, dat was ook zeer indrukwekkend om te doen. Uh, met een oud uh, kerkorgel, een Mullerorgel, dat 250 jaar bestond. En uh, daar speelde Maria, dus viool Maria Eldering dan. <tiek> en dat deed ze zeer mooi. Goed, we gaan er naar luisteren. Johan Sebastian Bach schreef het en het heet Beast du By mir. dit mooi of is dit mooi? Jij ja, vindt echt alles mooi vandaag. Ja, nou, ik vind, ja, ik ben hier fan van. Ja, ik merk ik vind, het. Ik vind, ik vind dit gewoon prachtig. Beast to my mirror, Rick van der Linde, Rijn van den Broek en uh, Charlotte Bon, die speelde de vioolpartij hier op deze prachtige plaat van Comlaude, die overigens uit, ook al uit het cd-tijdperk is, want er waren ook cd's van. Maar ja, ik had toen de tijd nog geen cd-speler, dus ik kocht gewoon de LP. Ja, natuurlijk, Eigenwijze. Ja, maar dat kan ook, toch? Ja, natuurlijk. Ik hield hem toch. Ik hou nog steeds meer, veel, veel meer van, van platen dan van CD's. Dus wat dat betreft. Goed. Wat? Tingelingelingeling. Oh, tingelingelingelingeling. Nou, gezellig. We gaan door naar Dire Straits. Een um, prachtig stuk van Alchemy, van die live LP. Ja, we zitten een beetje in de lange nummers vandaag. Goed, dit is, geloof ik, iets korter. Vijf ja. minuten. Moet ook wel, want anders dan redden we de confrontatie niet. En. Um, maar goed, er komt nog wel een lange ook straks. Um, wat ga ik nou vertellen? Oh ja, Alchemy. Ik heb dit stuk ook trouwens een keer gezien. Ik weet, ik weet niet meer of dat deze opname is. Want de gegevens vermelden dat allemaal niet. Maar ik weet dat, dat ditzelfde stuk... heeft uh, Die Straits een keer gespeeld. Um, dat Hank B. Marvin, gitarist van de Shadows... Uh, daaraan meedeed. Er zijn ook uh, DVD-opnames van, volgens mij. Uh, want Mark Knopfler is... Uh, best wel heel erg beïnvloed... in zijn gitaarspel door Hank B. Marvin... in 2010 is die CD opnieuw uitgegeven... van uh, Alchemy. Ja. Toen is er ook een DVD-versie... van gekomen. Dus dat ja. klopt wel. Ja, dat zou wel kunnen. Maar of dat dan die opname is... weet ik niet. Maar goed, dat horen we gauw genoeg. Um, in ieder geval... Uh, we gaan het, het stuk waar... Uh, toen de tijd ook Hank B. Marvin een keer op meegespeeld heeft... gaan we in ieder geval draaien. Het heet Going Home. Oftewel... het thema uit Local Heroes. Hier is Dire Straits life. From local Heroes, Dire Straits, live. Fantastisch, een mooie. En die brom die erin zat, de oplettend luisteraar heeft dat natuurlijk gehoord. Ik zag een aantal mensen zo uh, gelijk naar de knoppen van links in de brom in de installatie. Die gaat niet goed. Nee, die zat in de opname, dames en heren. Want uh, bij het produceren van deze liveplaat heeft men besloten, besloten om alle eventuele foutjes die erin zitten gewoon te laten zitten. Dus men is niet aan het wegpoetsen gegaan van allerlei oneffenheidjes. En vandaar dat je in het begin van dit nummer ook kon horen... dat er een leuke brom zat in de gitaarversterker, denk ik, dat het was. Dus uh, dat lag niet aan uw installatie. En ook niet aan die van ons. Dus nee. dat is helemaal duidelijk. Krijgen we nou? The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The The Beatles. De confrontatie. Ja, de Hoeks- en Kabeljauwse twisten zijn weer toegenomen, dames en heren. We gaan het weer ouderwets aan. De confrontatie tussen de Stones en de Beatles. U uh, weet het zoals het in de 60 jaren ook vaak je was, of Beatles of Stones, Fan en in, allebei. Dat kon niet. Nee, maar ik was wel allebei. Ja, ik maar denk, dat kon niet. Nee, dat kon hem niet. Maar ja, ik was het wel. Ik vond de Stones net zo leuk als de Beatles. Nou, niet net zo leuk. Dat is niet waar. Maar ik, uh, was, ik vond de Stones ook gewoon goed. En dat kon ook best, vond ik. Uh, vandaar de confrontatie. De, en u weet hoe we dat doen. Uh, voor de mensen die al een tijdje luisteren. Voor de mensen die vandaag voor het eerst luisteren. Zeg ik het nog één keer. keer. We, zoeken, we hebben twee platen gezocht van beide groepen. Ongeveer uit dezelfde periode. Dat is natuurlijk nooit helemaal te uh, laten lopen. Want de Stones zijn iets later uh, begonnen dan, uh, dan de Beatles. Althans later bekend geworden dan de Beatles. Uh, daar zat een uh, jaar tussen geloof ik ongeveer. Dus je kunt het nooit natuurlijk helemaal precies gelijk trekken. Maar we hebben in ieder geval tegenover elkaar staan. De LP's Revolver van de Beatles. En Between the Buttons van de Rolling Stones. Uh, die zijn ongeveer wel uit dezelfde periode. Revolver komt uit 1966 halverwege en uh, Between the Buttons uit 1967. Dus ongeveer dezelfde periode. Mag best, vind ik. We gaan voor de Beatles een toepasselijk liedje draaien voor vandaag, dames en heren. Want het is schitterend weer als ik hier naar buiten kijk. Het is hier gewoon warm in de studio. Ik heb af en toe het idee dat ik in de sauna zit. En vandaar voor de Beatles van de LP Revolver. Good Day Sunshine.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 volver The Beatles. Ja, precies. Good Day Sunshine past wel een beetje bij vandaag. En je kon hier al duidelijk horen... Dat, dat, je, dat de heren al echt lekker aan het experimenteren waren... met allerlei technieken. En zelfs de drumstel is dubbel opgenomen... want dat kun je heel goed horen. Als je, vooral als je mijn een koptelefoon op luistert, hoor je dat heel goed. Um, want het ritme gaat gewoon door. Terwijl tijdens de refreintjes er allerlei breaks gespeeld worden. En dat ritme gaat gewoon door. Dus dat hebben ze gewoon lekker dubbel opgenomen. Ja, dat kon. En als je dan nagaat hoe, wat voor techniek ze toen in de studio hadden met maar vier spoortjes. Nou, dan is er aardig wat heen en weer geschoven met bandjes en al dat soort verstanden weer The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. Pitos. De Confrontatie. Ja, nou en dan krijgen we de Stones hè, van de LP Between the Buttons 1967. En daarvan draaien we al Sold Out. Hier zijn ze, de Stones. De Stones. Of hey, hey. you me out on that That's side. That. I hope that you're having fun hey, with hey. me. There's not much left to attack. Hey, hey. I hope that you're nearly done hey, with me. Hey. Zeg eens, eerlijk. zeg eens eerlijk. Kennen jullie dit nummer nog? van de Stones? Nee, hè? nee. Ik denk ook niet dat veel, veel, heel veel, veel Stones fans van dit uur deze LP niet eens kennen. <laughs> er stond ook geen hit op, op deze plaat. Dat was, dat was, dat was het leuke. Er was geen, eigenlijk helemaal geen, geen hit op deze LP van de Stones. Hij is er ooit geweest in twee verschillende versies. Namelijk de Amerikaanse versie en de, de Engelse versie. In de Amerikaanse versie... daar stonden twee nummers extra op. En dat waren wel hits. Dat was namelijk Let's Spend the Night Together... en Ruby Tuesday. Dus uit die periode komt dit ongeveer zo'n beetje. En die twee nummers van de Stones... Uh, Let's Spend the Night together. die stonden dus wel op de Between the Buttons LP die in Amerika uitgekomen is, maar niet op de Engelse versie. En het is eigenlijk wel leuk natuurlijk, dat, dat hadden de Beatles trouwens ook, uh, dat, dat singles heel vaak niet op de LP's voorkwamen. Dus dat was wel een hele goede service aan hun fans natuurlijk. Niet dat je als je het singeltje kocht en je kocht dan de LP stond, het singeltje er weer op. Nee, dat, dat hebben ze een hele tijd volgehouden om dat niet te doen. Um, goed, Between the Butters dus van de Rolling Stones. Dolly Dots weer. En uh, we gaan uh, een van de mooiste liedjes draaien, denk ik, van het stel. Ik hoorde hem van de week, toevallig nog, op de radio. In een, in een, in een ja, weer zo'n DJ-bewerking. Ik denk, verdomme, blijf het toch af met je handen. Uh, goed, All the Roses heet het. Hier zijn ze, de Dolly Dots. Prachtig. Door Ria is gezongen, nummer uh, dit, older uh, Roses. Ik, als ik hem goed uh, heb ingelicht, hef, hebben ze het ook uh, op haar begrafenis zelfs nog gedraaid. omdat het dus eigenlijk een beetje haar liedje was. Eindrukwekkend, um, eigenlijk wel een heel mooi werk. Geschreven trouwens door uh, Peter van Aste en uh, Richard Bois. Die hebben het uh, liedje geschreven. Ja, klopt. En uh, deze plaat, uh, alle arrangementen die hierop gemaakt zijn. Uh, zijn allemaal gemaakt door uh, Peter Scheun en uh, Tom Salisbury. En uh, nou ja, de productie van deze plaat uh, was natuurlijk in handen van dezelfde Richard De Bois en uh, Peter van Asten. Dolly Dots, dus All the Roses. We gaan nog eventjes naar Koemlaude. Ja, want die moeten we natuurlijk vooral niet vergeten. Want daar hebben we ook nog iets moois van. Uh, de pathetiek gaan we daarvan draaien. Een nummer van uh, gebaseerd op uh, Tchaikovsky. Als u het goed hebt. Ja, wacht het wel. Of is Beethoven? Beethoven. Beethoven? Beethoven, ja. Beethoven is pathetiek. Ja, er is er ook een van Tchaikovsky namelijk. Vandaar. Dus uh, dat gaan we draaien. Pathetiek van Koem Laude. Oh, hij is nog aan het zoeken. <laughs> Ik denk hij is al lang klaar. Maar hij is nog aan het zoeken. Nou, oké. Okay. komt hij dan. Pathetiek. Koem Laude. Dat was natuurlijk geschreven door Beethoven. Maar. Ludwig? Ja, er is, uh, er, was een, uh, er is ook een. Er is ook een van Tchaikovsky. Daar was ik even mee in de war. Maar als ik nou goed de hoes gekeken had. dan had ik natuurlijk en dan wat het natuurlijk kunnen zien. Want er staat er wel op. L. van Beethoven. Ja, Ludwig dus. Dat ja. was in niet uh, hou het nou even netjes. Oh, er zitten ook, zit ook dames te luisteren. Kom nou. Ik weet niet. Uh, okay. um, we gaan naar Dire Straits. En uh, weer een van die hoogstandjes van die Alchemy LP. Uh, als je dus op de computer kijkt, dus, uh, dat is een cd, stond er dan. Het dat, uh, dat is een cd van duidelijk. Nou, het is gewoon een lp. En een de, dubbel cd uh, die live is opgenomen. Ja, en de, maar we hebben hier nog een echte dubbel lp die al ook live is opgenomen. En dat is natuurlijk veel mooier, want op die, om die lp zit natuurlijk nog steeds een prachtige hoes om. En dat heb je lekker niet als je zo'n cd hebt. Ja, nee, nee, maar alleen wat kleiner. Nee hoor, dan heb je al dat mooiste niet. kijken hoe dat eruit ziet, jongen. Dat is toch prachtig. Dat is een schitterend schitterende Denkening. Het is radio, uh, Rutte. Luisteraars kunnen dat niet zien. Wel waar. Oh, hoe dan? Heb, Door de nou, microfoon? Ik heb, ja. Daar, als ik hem zo op de microfoon had... Zullen we, <laughs> Zul we een... maar gewoon laten horen, de zin stukken zin, ervan? Zit een webcam in deze microfoon? Zitten <laughs> zitten de hele tijd in je mond te kijken? Daar word je ook niet vrolijk van, hè? Oh, ja. Nee, maar ze zien wat gegeven. Nou, ik, heb tanden... nee, laat maar zitten. ik heb Muziek. tanden gepost vanmorgen. Dire Straits, Telegraph, Roads. Work, but they shut it all down I got a right to go to work No working in the family and they say We're gonna have to pay what's owed. We're gonna have to They reap from the seed seeded soul When all the birds are upon the wires Just a bat on a race between the lights You had your head On my shoulder And your hand in Sorry, but we're closed. Telegraph Road van Dire Straits. Fantastisch. Ja, en zo zie je toch altijd maar weer dat live-opnames toch altijd iets extra's toevoegen. Hè? Het is altijd net even spontaner en lekkerder. Het is in, altijd in, toch even net anders Als de studio-opnames. Uh, ja, de studio is altijd een beetje, natuurlijk, een beetje clean. Een omhoud, beetje nekjes en, en dan gaan ze ineens live in. En dan, pa, heerlijk. Heerlijk. Alchemy, prachtige plaat van Dire Straits. Het zit er alweer op hè? Het zit er alweer bijna op, ja. ja het gaat snel. Hoor. Het gaat de tijd snel weer goed ja. hè? Ja vind ik wel. Oké, okay, maar treur dan... niet. We zijn de volgende week gewoon ja, weer. Ja, volgende week zijn we er weer. Ja, wat gaan we weer. volgende week doen? Uh, platen draaien. Oh, dat is mooi. Gelukkig maar. Ja. Dan kom ik ook. Ja, dan kom je ook. Ja, dan kom ik ook. Vind ik leuk. Dat is leuk. We gaan volgende week weer platen draaien. Welke, dat weet ik nog niet. Maar dat beslissen ik altijd pas dinsdags. Uh, meestal dinsdag s'nachts of zo. Ja, gisteren was je op tijd half elf. Ja, ik was gisteren een beetje op tijd. Joh. Ja. ja nou, lees het op de huis als je wil weten welke platen we volgende week woensdag gaan doen. Ja, maar Dinsdagavond... je kunt lid worden van onze HFC. Ja, Zullen we dat adres nog even noemen? Vinylzfm.huis.nl Vinylzfm Hives.nl, oké. Okay. Ja. Nou, dus uh, daar kunt u lid van worden. En dan krijgt u elke week netjes een mailtje van ons... van wat we gaan doen de volgende dag. Goed. dan uh, Mag ik jou weer bedanken? 30 maart bestaan we in een jaar. Doei Ruud. Yo. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op... Maar 100 waar wij nog wat zeggen? Nee. Oké. Okay. de ether op 106.9. Straks wat? meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Libische leider Gaddafi heeft gezworen om te vechten... tot de laatste man om zijn land te verdedigen... van oost tot west en van noord tot zuid. Dat deed hij in een toespraak in een zaal vol aanhangers. Hij gaf opnieuw Al-Qaeda de schuld van het veroorzaken van de onrust... en hij zei dat er een samenzwering is om Libië en de olie opnieuw te koloniseren. Over de gevechten van vandaag in het oosten van het land... zei Gaddafi dat hij de olievelden en de havens onder controle heeft.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 De Hogeschool Utrecht heeft een medewerker ontslagen voor het stelen en doorverkopen van tentamens. Het was geen docent, meer wil de school niet zeggen. De fraude kwam vorige maand aan het licht. Vijf verschillende tentamens waren gestolen uit een afgesloten ruimte en verkocht aan studenten. Alle 182 studenten die één of meer van de gestolen tentamens hebben gemaakt, moeten die opnieuw maken. De studenten waarvan bekend is dat ze de tentamens met voorkennis hebben gemaakt, mogen de opleiding niet afmaken.